Bondscoach Guus Hiddink stapt op als Oranje verliest van Letland. Hij zei dat op een persconferentie waar hij de selectie voor de wedstrijden tegen Mexico en Letland bekend maakte. Duel tegen Letland is op 16 november. De druk op Hiddink is groot omdat Oranje na het WK al een paar keer heeft verloren. Ook een gelijk spel tegen Letland vindt Hiddink niet genoeg. Het weer toenemende bewolking en wat regen, ook veel wind en het wordt zo'n 10 graden. Morgen aan zee een bui, verder geregeld zon, het is dan ongeveer 11 graden. Dit was het ZFM, ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file bij Utrecht op de A2 richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en het knooppunt Oude Rijn twee kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en op de A20 richting Gouda voor het knooppunt de plein ook twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. U bijvoorbeeld spelen, nee, nee wat zou u bijvoorbeeld spelen? Zelfs, zelfs de paus, paus Janus Paulus, heeft een eigen cd. Hè. Eigen muziek, eigen cd, ligt bij het kruidvat. <lacht> en, uh, dat is geen schande. Iedereen ligt bij het kruidvat. <lacht> Toch? Naast de, naast de zweep uh, Mozart ligt bij het kruidvat. Beethoven, Verdi... Moot staat zeker, hè? dat zie je ook wel. Uh, er staat dan KV 324, of zo Kruidvat 324. <lacht> en uh, wat zingt de paus? <kliek> <kliek> <kliek> bloemen? Bedankt voor de bloemen. Maar dat is geen liedje volgens mij, hè? Wat kent u met bloemenmuziek? Tulpen uit Amsterdam. Dat is ook toevallig. Denkt u dat de paus dat kent? Van... Ja. Denkt u dat de paus dat uh, kan spelen? Dat, uh... ja. Misschien is over. Ja. Zo is het uh, draaiorgel ontstaan eigenlijk. Jorgel de Arabier maar, nee, maar wat zingen die mensen meestal zo'n zo Latijnse teksten Zo van uh... Ja zo halleluja dat soort dingen Van Halleluja uh... Zo zingen die lui hè Dubbel cd Dubbel cd is dat ja Soms is het een avond nog leuker dan je zelf kan vermoeden. Dan lopen dat kop die zingen zo en de kijkers zo eigenaardig, van Dat komt dames en heren. Ze hebben van die lange gewaden aan, met daaronder helemaal niks. En dan lopen ze door het hoge gras. Ik hoef het eigenlijk al niet meer voor te doen. Dat is wel makkelijk. U heeft een levendige fantasie. Ze lopen door het hoge gras. Halleluu. Het was een disteltje. Goedenavond. Treintaxi, of. Uh... Nee, maar je kan. Uh... Een paar, een paar maanden geleden was dat huwelijk, hè? Hier in Amsterdam van Lexia en Max. En uh... <tie> Ja. zijn uh, nieuwe cd en, uh, of uh, nieuwe single en uh, dat nummer dat heet Beautiful Misfits. En, uh, oh, dat is de verkeerde. Ik moet de andere hebben. Zo. Dat is de, van de nieuwe cd van Kayak Stranger in Rome. His dream would come alive, the citizens would welcome her in style. But all she sees are hostile eyes, and all she hears are flagrant lies. They're calling her the serpent of the Nile. Though the gods decreed that he's the father of the sun, she is still referred to as that. Inside the city walls in a house that's not her unite their lives would merge into one royal line While he's beloved and idolized, she's the fawn stuck in their side, hoping he can bend the rules in time Publicly the good and loving father holds his son But the journey's long and only just Of debate, the Senate claimed that she's a dame. outside the city walls in a house that's not her own Stranger in Rome Where lovers rule but duty calls A temptress to the bone She'll always be a stranger you kayak album Cleopatra the crown of Isis. Het nou, is werkelijk een prachtige CD. En uh, gisteren hadden we natuurlijk een heel leuk gesprek met Ton Scherpezeel. Uh, over dit prachtige nieuwe kajakproduct. Dat uh, nu dus in de winkels ligt sinds vorige week zaterdag. Cleopatra, uh, the crown of ISIS. Echt een fantastisch product. Dubbel CD, overigens. En uh, het is gewoon het is mooi. Ja, het is gewoon heel mooi. Prachtig is het. Hey, wie zijn dat nou weer? Je naam de agenda. En de, het loflied op die prachtige straat in Liverpool... die heet Penny Lane. Waar alles bijna nog hetzelfde is als in dit lied bezongen wordt. Pas dat ik er was laatst. Maar goed, laten we het niet over Liverpool hebben, laten we het over Zandvoort aan zee hebben. En uh, ja. wat er de komende ja. tijd uh, te doen is. Hè? Want we hebben weer aan de telefoon uh, onze daadje in Denny Poort, Rio van Junior. Hallo Jopie. Goedemiddag, goedemiddag mevrouw en meneer. En nou, luisteraars uiteraard. Ja, uiteraard. Het is weer een weekend aan te komen hoor, denk je om? Ja, ik weet het. Ja, ja, ja, dat komt wel een tonder. Is dat zo? Z zal, ik, zal ik maar even uh, afschieten dan? Schiet maar af. Ja. Nou, nou, niet nou, te hard goed, schieten, ja. hè, want daar hebben ze in Beverwijk een beetje trauma van. Oh ja, dat ja. is wel, ja. <laughs> nou, ho, ho, ho. nou ja, goed. Um, <laughs> goed, goed, goed. Uh, vanmiddag, begin, nou, vanavond eigenlijk, is, uh, is, is, uh, begint het, uh, het Fashion Weekend Zandvoort. Dat is vorig jaar begonnen en dat, uh, dat begint met een modeshow die is dit jaar in de protestantse kerk, daar kunnen een heleboel mensen in dus, en de kaarten zijn zo goed als allemaal weg je kan misschien nog even hier of daar kijken of er nog kaarten voor zijn, die kosten 23,50, daar zitten hapjes bij uh, goed gevulde dogies, de uh, uh, goede ja, en. Hey, en uh, Doggyback is uh, nogal En er is van alles en nog wat te doen, in ieder geval. Omdat dat begint dus vandaag. En morgen, daar op volgend, dan is er. Er ligt een hele grote rode lopen door het dorp. Vanaf de kop van de Kerkstraat tot aan het Raadhuisplein. En daar gaan de deelnemers van die, uh, van die modeshow, de bedrijven. Die laten daar morgen, uh, uh, mannequins, uh, vrienden, vriendinnetjes, weet ik veel. Laten ze ook op paraderen. Dus het is één grote modeshow morgen in de Kerkstraat, Kerkplein. en dat het begint om 12 uur en dat duurt tot 5. Het is niet constante, maar dan komt weer die en dan komt die en dan komt zus en zo. Vanavond hebben we ook nog natuurlijk de jam sessie bij de, de Jesse Lounge van Café Nut. Ja. Dat begint om 9 uur, goede muziek, echt waar. Ga eens een keer kijken, geweldig. En morgen hebben we ook weer jazz, want dan komt uh, onze Haarnamse topband Jazz. Die komt uh, in... Uh, uh, de de Lassa, Stampafunkslasse in het cafeetje aan de zee. En uh, de geweldige muziek. Die, die man, mannen die zijn ongelooflijk. Echt waar. Heel druk ook. Doe uh, van alles en nog wat goede muziek. Begint om 4 uur. Entree is gratis. Dan gaan wij naar de. Oh nee, we blijven nog even bij, bij de zaterdag. Want zaterdag en zondag wordt er het Open Zandvoorts kampioenschap Freestyle Kaiten voor de jeugd uh, gevaren. Okay. Dat is bij de. Sorry? Ik zei, oké. Okay. Ja, dat begint om tien uur. Dat is bij de watersportvereniging. Op de Zuidboulevard is dat voor. En wat die, die, die kinderen... Kinderen? Ja, het is tot veertien jaar. even veertien tot twintig jaar. Wat die kunnen met een kite. Dat is geren staan het ongeloof worden. Dat is dus morgen en zondag. Alle tweede dagen begint het om 10 uur overigens. Dan hebben we zondag ook nog uh, Greetje Kaalveld. Weer jazz. Ja. Drie dagen jazz achter elkaar. Gretje Kaalveld komt met uh, Jess in Zandvoort. Komt ze naar de krocht. Uh, ja, zocht de ochtendgraandram op dit moment van, van de Nederlandse jazz. Mag je niet missen. Uh, entree 15 euro en dan heb je een geweldige middag voor. Nou, um, ja, en dan zijn er nog een tiental ander aan, aan de sportwedstrijden, maar die ga ik niet behandelen. Maar wel nog even, en dat is interessant voor de race liefhebbers, en die hebben nog wel een paar op Zandvoort. Uh, morgen wordt verreden uh, de Zandvoort 500. Dat is uh, een race voor 500 kilometer en die gaat tellen voor het Winter Endurance Kampioenschap. Dat zijn dus lange afstand races. Er zijn er dit jaar drie. Uh, eentje dus, die is morgen. Dan uh, de nieuwjaarsrace in de eerste week van januari. En in maart wordt er die serie afgesloten met een, uh, met, uh, nou ik kan even niet op de naam komen. Maar ook met een, een lange afstandsrace. Grote, dikke, vette bakken. Prachtig mooi. Heel goed. En uh, ja, kost een schijntje. Ja. Maar heel leuk komt om daar naar te gaan kijken. Nou, het is weer een uh, enerverend weekend, uh, Jopie. Uh, ja, een druk ja, weekend voor je. Ja. ja. We voor ons ziet het vervelend. Nee, dan nee, nee. Daarna hoeven wij dat ook niet. Maar uh, oké, okay, we hebben het ook druk, zat. Maar goed. Uh, uh, gewoon weer bedankt, hè. Binnen maandag weer. Als het goed is, wel. Ja, even je. Ja, ik was de afgelopen maand. Sorry, ik was vergeten me te melden. Ja, ik heb, ik heb niks in mijn agenda staan voor uh, na één uur. Oké, okay. ja, okay. we, we bellen je maandag wel weer. Ja, we zoeken wel weer contact met je. Is het goed? Oké, okay, ja. Prettig weekend! Prettig weekend! En laten we hopen dat het een beetje knap weer blijft. Ja, laten we het hopen. Nou, het wordt morgen in ieder geval weer ietsje beter. Dus. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, dat heb ik ook vernomen. Maar nou, goed. Uh, Hier is Bob Dylan. Die denkt twee we, keer de na. Nou. Trek erop uit en ga ja. naar uh, diverse evenementen in Zandvoort, zou ik zeggen. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Hij, hij, hij, hij, hij heeft het net Bijna hij, hij heeft hij, hij het hij hij, hij hij vergeten. Vanavond. Het is ja, toch Vanavond wat, is, er, is er een... een uh, een, uh, een lezing in het Zandvoors Museum uh, dat is, wordt door een journaliste gedaan... en die gaat het hebben over professionele kunst en amateurkunst. Dat is van acht tot half tien... Ja. En om half tien is de prijsuitreiking van de tentoonstelling Villa Kakelbond. Dat is, uh, dat is allerlei kunst bijeengebracht door professionals en amateurs. Ja. En iedereen die het gezien heeft, die heeft een kaartje ingevuld... welke uh, uh, doeken of beelden of weet ik van wat, gewonnen hebben. Nou, dat is vanavond die prijsuitreiking. Toegang is 2,25. Nou, dat kost je de kop niet. Of met een museummaker, het zelfs gratis. En in de pauze is er een drankje. Oké, okay. nou... Klaar nu? Weer ingevuld. Ja. Weer ingevuld. <laughs> ja. Oké. Okay. Okay. Nou, dan ga ik nu Bob Dylan vragen om te spelen. Want ja. die was al begonnen. Oh, en die is nu een heerlijk. beetje kwaad. Staat een beetje kwaad Daar te kijken hier. Ja, die staat een Daar beetje woest te kijken. Van. Ja, Bob Dylan. Hij kijkt een beetje woest dat hij afgebroken werd. Maar nou. Uh, nou, we zullen hem een kans geven. Oké. Okay. Hey? Nou, vooruit. Oké. Okay. Ja. <laughs> Don't think twice, it's alright. Tot volgende week. Tot volgende, volgende week, week joh. Dag heel.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 dat was Dwayne Eddy met Cannonball. Daarvoor vanaf gegaan door Bob Dylan en Don't Think Twice, It's Alright. Oh, dit is ook mooi zeg. Ja, dit is heel mooi. Dit is al de liefste. jean la vie. En zometeen weer het regio nieuws.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 Quand j'ai d'envie, la vie est un théâtre. Showed it Alderliefste van de nieuwe CD. Trois. ofwel drie. En het heet De Changer de Vie. Leuk liedje. Ja. Heerlijk, allerliefste. En um, ja, nou dan is het weer tijd, hè? Ja, het is weer tijd. Het is weer tijd voor. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het nieuws met. Angela de Koning. Meer dan. Ah, nee. Die had ik al gehad. Oh. Zie ik. Ja. ja. Uh, op zaterdag 22 november... Uh, om uh, twee uur... dragen vier dichters uit Zandvoort... voor uit eigen werk... in de bibliotheek van Zandvoort. En dat is aan het Louis-David-Carré nummer 1. De middag is gratis te bezoeken. En uh, u kunt uw kaartje reserveren via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 In de categorie ZZP'ers ging de overwinning naar Iris Roest van IR Design. En bij het MKB viel ijzerhandel Zandvoort in de prijzen. Bij de grote ondernemingen was de winst voor de gebroeders Paap. En de overal winnaar is geworden ijzerhandel Zandvoort. ZFM Zandvoort, Zfm Zandvoort feliciteert hierbij alle winnaars en uiteraard ook alle genomineerden. En dat was Nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dat is het weerbericht voor het weekend. Na uh, twee grijze, maar wel droge dagen... gaat het vanmiddag enige tijd regenen. De zuidenwind is... Krachtig tot hard aan zee, windkracht 7 en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en er kan nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er blijft kans op een bui. De zuid tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6... En de temperatuur is weer wat hoger en stijgt naar een graad of twaalf. De zondag schijnt wederom af en toe de zon, maar later neemt de bewolking toe. En in de avond gaat het opnieuw regenen. De zuidenwind is daarbij matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt wederom naar 12 graden. En tot zover het nieuws en het weer.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 Get a reason. and compares to you. of u dit herkent, hè? Ja. Het is Rita Franklin. En dat heet... Nee, zeg ik lekker niet. Ik zeg even, even niet hoe het heet. Het komt van de CD uh, Sings the Great Diva Songs. Ik denk dat je het bijna niet herkent. Hem. Ja, of je moet heel goed luisteren. Nou, luister. De hitversie, dat was deze. Luister. Luister maar. Dit was de hitversie. Als het goed gaat, allemaal. Moet goed gaan, hè? Ja. Since you've been Maar hoe een nummer kan veranderen. Eerst hoort het de versie van Rita Franklin. Nothing compares to you van het album. Rita Franklin sings The Great Diva Songs. En uh, die hebben er gewoon een stuk Big Band Jazz van gemaakt. Ook lekker, natuurlijk. En dit was uh, nou ja, de versie van Senator O'Connor. En eigenlijk is het het nummer van Prince. Dat ook nog een keer. En dit is Kensington. Het nummer dat heet War. Het intro doet me ergens aan denken. Hoe gek is dat, hè? Dat heb je soms. En toen, dacht ik ineens van wat zou, toen dachten wij ineens van, wat, van waar doet het ons dan wel aan denken? Nou, uh, uh, Girls at One and Fun van Cindy Loper begint ook ongeveer zo. Ja. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. Sleepless nights where you were waiting up on me Well, I'm just a slave unto the night I bet my life Now remember when I told you That's the last you'll see of me Remember when I broke you down to tears Imagine Dragons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 And Dragons. En dat nummer dat heet uh, uh, Bad My Life. Ja, zo heet het. En dit is de nummer van Lenny Kravitz. Ook hoog te vinden in Euro Breakdown. Strakje zet tussen 3 en 5 met Maurice Mulder. Die uh, gaat wat lekker doen. Gewoon gezellig. Hoort u weer de actuele hits van Europa. Tussen 3 en 5. Chambers heet het nummer. Dit is Lenny Kravitz. Een nieuwe uh, laatste single. Het is nog een hit ook. Ook in Europa. Vanmiddag hoort u hem ongetwijfeld weer. Want hij staat ook, uh, voor zover ik weet, vrij hoog in de Eurobreakdown. Dus. Ja, en hoe dat allemaal afloopt, dat hoort u vanmiddag tussen drie en vijf weer bij uh, Maurice Mulder. Ik ga eventjes uh, pauze nemen, dames en heren, want ja, het wordt een lange dag vandaag, hè. Straks tussen 5 en 7 Zandvoort draait door. Ja, lukt het nog steeds niet. Met in ieder geval speciale gasten Esther Verhagen en ook Erik Timmermans komt langs. En uh, misschien nog wel meer, je weet het maar nooit. Tweede uur is de stamtafel en mocht u zelf aan willen schuiven, nou dat mag hoor, dat is allemaal goed. Tuurlijk, als je denkt, ik ben toch in de buurt, ik ga even meekletsen. Nou, dat mag allemaal, dat is allemaal goed. Ja, hoe oh, is dat gezellig. In ieder geval een bakje koffie voor je klaarstaan. Dat, uh, ja. Drank beginnen we niet, aan. Nee. Wat, wat zei jij? Ik zei dat in ieder geval, een bakje koffie. Een bakje koffie hebben we wel. Ja, bakje thee kan ook nog, ja. maar geen drank, hoor. dat moet je in de kroeg zijn. En. Nou, uh, dit was CFM Lunch voor deze week. Maandag zijn we er natuurlijk weer. Ja... Oh, vanaf 12 uur hè, gaan we weer een nieuwe week beginnen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat is ook de bedoeling, joh. Ja, ja. Dat er een nieuwe week begint. Ja. ja. Als die nieuwe week niet begint, is het niet best, hoor. Nee. <laughs> nee. Hij kan startproblemen hebben natuurlijk. kabelmotor motor of zo. Ja. <laughs> yeah. ja. Ach, nou. Soms komt het wat langzamer op ja, haar. Ja. Ik ben trouwens tegenwoordig ook naar de sportschool, hè. Ja. Devenwijk ja. ja, krijg je 80% liquidatiekorting. Ja. ja. <laughs> <laughs> Au. <laughs> Au. <laughs> Oké, okay, nou, uh, tot uh, vanmiddag dus. Uh, vijf uur met zandvoort draait door. En uh, voor nu, uh, eet smakelijk. Tot ziens en tot straks. Fijn weekend.